Het is een hectisch bekeravond. Ja. Zet door na heel veel penalties ten koste van Heerenveen. 2-2 na 92 minuten. Roda door ten koste van Vitesse. 3-1. Kuik door ten koste van MVV. En FC Utrecht is ook afgelopen. 2-0 gewonnen van Kambuur. Uh, Herakles Feyenoord is nog bezig. Ronald van de Geer. Ja, nog enige tijd hoor. Half uur uh, nog op de klok. Als Herakles bij een 1-1 stand weer eens aanvalt. Te Wierik een voorzet geeft vanaf de rechterkant. Die door uh, Matthijsen kan worden weggewerkt. Maar uh, uiteindelijk levert Feyenoord de bal weer net zo makkelijk in. Dat is eigenlijk het verhaal van de tweede helft. Herakles is veel en veel sterker. Schot van Tjommer in de handen van Mulder. Volgt op een schot dat eerder was. Van Bella Sani. Komend vanaf de rechterkant en met het linkerbeen. Maar net naast de goal van Erwin Mulder geschoten. Nee, Herakles is in deze fase sterker onder aanvoering van een uitblinkende Simon Trump. Gaan we even terug naar uh, Kuik, waar het even feest was. En toen werd het minder. En toen werd het misschien toch weer wel feest. Want het was een beetje grimmig, uh, Richard. Ja, en toen werd het nog weer minder en nog weer minder. En uiteindelijk een beetje angstaanjagend zelfs. Ik sta hier nu met de keeper van uh, JVC Kuik. Dat is Joris van Gerwen. En die ging zojuist net als veel andere supporters van JVC naar binnen. Want er werd gegooid met banken. Er werd gegooid met dranghekken. Veel MVV-supporters kwamen toch ineens weer in opstand. Supporters van JVC Kuik kwamen terug. En toen ineens wilde een aantal van MVV, hier de trappen op naar boven. Richting het bordes, richting de kantine. En dan zie je ineens dat al die mensen van JVC Kuik toch ook angstig zijn en bang. Ik ben ook maar even mijn... Uh...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 Dus uh, ja, dat is even, uh, even, ja, jammer. We horen op de achtergrond uh, de honden die hier heel dicht bij ons staan. 4, 5 meter afstand. Ja. Allemaal uh, ME in de buurt. Wat voor indruk maakt dit op jou? Ja, goed, zoals ik net al zei, heb ik ja, eigenlijk nog nooit meegemaakt. Uh, ja, dit is gewoon jammer. Je, je speelt een leuke pot, spannende pot. En uh, het is gewoon jammer dat het zo moet aflopen. Ja, goed. Uh, ja, daar baard ik gewoon van. Dit, dit is gewoon jammer. Ja. Kijk eens om je heen. Beschrijf de situaties. Ja, goed, ik zie... Uh, nou goed, aan de ene kant een heel, heel groot feest binnen de kantine. Maar buiten, inderdaad, staan heel veel mensen toe te kijken. Hoe dat uh, supporters van MVV eigenlijk de politie het lastig maakt om ja, de, iedereen weg te sturen. En uh, ze maken het zichzelf ook wel moeilijk. Ja, het lijkt dus, nu ja. even weer gelukkig wat rustiger. Ja. Maar een aantal minuten geleden zagen we dat de dranghekken dus echt allemaal omver gingen. Dat er met stoelen werd gegooid. Ja. Tini Ruis, daar lijken die fans zich toch op te richten. De trainer van MVV die uh, als zondebok wordt gezien. Maar laten we vooral ook eventjes kijken naar deze Joris, deze prachtige stun van JVC KUIK 2-1. We zijn direct weer een enorme glimlach op je ja, gezicht. Want ja, ja, ja, ja. dit is een historische avond. Wat betekent dat voor Kuik? Wat betekent dat voor Kuik? Ja goed, daar hebben ze nog nooit meegemaakt. Eigenlijk de achtste finale was eigenlijk een grote gebeurtenis voor Kuik. Uh, ik denk dat dit alleen maar nog groter is. En dat Kuik, uh, super tevreden, super trots. Alle supporters zijn, zijn, ja goed, ze stonden al achter ons. Maar nou, ja, ik denk dat we echt een klantenbinding hebben gedaan vanavond. En uh, ja goed, en nou op naar de kwartfinale eigenlijk. Ja, ja goed. Er ja. wordt altijd veel gesproken over uh, Hans Kraai, Ook over zijn assistent of de hoofdtrainer moet je eigenlijk zeggen, want hij is de hoofdtrainer op papier, Pieter Kruijven. Hoe groot is hun aandeel? Hoe groot is hun aandeel? Ik denk uh, heel groot. Echt, ja. Hun zorgen dat wij uh, elke, elke training 100% gaan. Zorgen dat wij 100% fit zijn. En dat zie je ook terug in de wedstrijd. We zijn vanaf minuut 1 zijn we, uh, uh, uh, volle bak druk gaan zetten. Uh, en, en we eigenlijk moeilijk gaan maken. En ja, dat heeft uiteindelijk, uh, uh, uh, ja... Gelegen, ja, tot, tot, tot, tot 2-0 eigenlijk uh, gelegen, zeg maar. En uh, ja, goed, tweede helft... Uh, ze hebben waarschijnlijk een pep talk gehad. Uh, dat, ja, dan, goed, dan, dan zie je even dat wij het even moeilijk hebben. Uh, even gaan hangen op de verdediging. Dan valt eindelijk die 2-1. Uh, en vanaf dat moment staan uh, de trainers, Kraai en de Kruif ...staan ze uh, vanaf de kant weer op te peppen. van Jongens, hey, kom op, het moet. Fanatieken. Fanatiek, ja, absoluut. Je hoort van de kant continu. Maar uh, goed, het lijkt wel zo dat we ze zelf nog meedoen. Zo fanatiek uh, <laughs> zijn ze. <laughs> Dankjewel. Dus, uh, maar nu ja, toch nog heel even een handvraag. Sorry dat ik je onderbreek. Ik niet, maar Kraai, wat denk je? Blijft hij nu wel of niet? Ik denk van niet. Ik Denk dat hij weggaat. Ja, dat is heel lastig. Hij heeft. Uh, hij zou het uh, snel bekend maken. Ja, hij zou het naar deze wedstrijd bekend maken. Wij weten er ook nog helemaal niks van. Uh, ja, goed. Wij hopen natuurlijk dat hij dat hij dat hij blijft. Hij, hij presteert goed. en zorgt dat iedereen fit is. Iedereen is tevreden onder hem. En uh, ik hoop ook dat hij blijft natuurlijk. Ja, we gaan het zo van hem horen. Gefeliciteerd. Dank geniet ervan. Dankjewel. Bedankt. Richard van der Maan was dat vanuit. Kuik. Dat dus met 2-1 won van MVV. En dan van Dalen met een MVV-shirtje aan of een sjaaltje om die zich daar misdragen. Hopelijk is dat snel voorbij nu de ME er is. Roland van der Geer, bij Heracles tegen Feyenoord. Ook daar zit misschien nog wel wat spanning in, hè? Nou, zeker. Het is 1-1. En Heracles drie toerecht recht aan na 65 minuten. Ja, het spel heeft even een paar minuten stilgelegen. Vanwege een of twee blessurebehandelingen eigenlijk aan de kant van Heracles. Chommer en Oud raakten geblesseerd. Maar zijn inmiddels beide weer aan boord. Ik weet niet of er iets mis is met mijn contactje, maar... Hmm. Zo is het beter, denk ik. Ja, zo is het beter. Klopt dat of niet? Ja, ik, hoorde... ik hoor die al goed, maar ik hoor nu iets minder publiek. Okay. Ja, nu, hoor ik, iets ja, nu publiek. hoor ik weer wat meer publiek. Ja, ja nee, ik hoor een hele rare bron. 1-1 uh, is het dus na 66 minuten. En in raakles dringt aan. Uh, heeft kansen gehad. Via dus onder meer een schot van Bellassani. en een schot van uh, Chommer. Nu een lange bal richting Rosheuvel. Die gaat aan de rechterkant. Spunt nu wel aan met Bruno martens indy Houdt de bal wel binnen, maar geeft hem vervolgens aan martens indy Bij de cornervlag die hem, en dat is slim via Rosheuvel dan maar weer over de zijlijn speelt. Ja, fijn dat hij niet. Die goede doen. Eragens is de ploeg die dominant is. Plerares is de ploeg die eigenlijk nog het, het meeste aandringt. Maar goed, dat was eigenlijk in de beginfase van de wedstrijd ook zo. En toen maakte Feyenoord toch uit het niets eigenlijk via Graziano Pellangol. een goal. de bal weer terug naar Chomma. Choma met een handige beweging richt de, de rechter De voorzet komt terecht op het 16-meter gebied. Daar staat alleen Klaasie. Maar Feyenoord komt er niet uit. Want Wierik brengt de bal weer terug. En als uiteindelijk Choma dan in buitenspelpositie staat, laat hij de bal gaan. Dan gaat de bal over de zijlijn. Dan mag Feyenoord gaan gooien. Ja, communicatiestoornisje en ook een slimmigheidje van Simon Chommer die dus terugkomt uit buitenspelpositie maar wel die bal laat gaan waardoor Feyenoord nu bij de cornervlag moet ingooien en dus opgesloten kan worden door Herakles Almelo. Bruno Martens Indi moet gaan ingooien bij die 1-1 stap na 67 minuten. Doet dat richting Immers. Die kan wel doorkoppen maar weer in de voeten van een speler van Herakles. Te Wierik in dit geval zijn voorzet. Weggekopt uit het strafschopgebied door Jan Maat. Lange bal vervolgens richting Schaken maar die wordt dan weer goed verdedigd door Davidson en Zo valt er dus eigenlijk heel weinig aan te merken op het spel van Herakles Almelo tot nu toe. Feyenoord zit in de tang. Alleen Herakles Almelo kan dat licht overwicht eigenlijk niet in doelpunten uitdrukken. Ja, en daar wordt het dan toch wel eens tijd voor. Het is dus 1-1 in een buitengewoon spannende wedstrijd. Na 67 minuten is dat de stand in het Polmanstadion.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 minuten over tien. Ronald van der Geer bij Heracles Feyenoord. Wat een kans zeg voor Heracles... voor de Mark Oet. Hij krijgt die bal... Uh, na goed positiespel van Heracles... iets wat aan de rechterkant. Komt naar binnen... en twee meter uh, voor de 16 meter... besluit hij te schieten. Bellassani wilde die bal... ook hebben. Maar hij deed het goed hoor. Met het linkerbeen... de verre hoek zoeken. Maar hij stuurde hem... als het ware net iets te ver. Waardoor hij aan de verkeerde... kant van de paal uh, belandde voor uh, Heracles. En zo blijft het dus 1-1. Dan kunnen we langzaam maar zeker na 70 minuten... wel de conclusie trekken dat het spel... ...van Feyenoord eerder armoedig te noemen is dan hoopgevend. Want heel veel kan Feyenoord niet bewerkstelligen. Je zag net dat Streutker enorm in de fout ging eigenlijk met een bal vanaf de linkerkant... ...die zomaar inleverde bij Filena. En Filena leverde hem gewoon weer in bij de verdedigers van Heracles. Heracles is de betere ploeg, maar kan dus dat overwicht nog altijd niet... ...in doelpunten uitdrukken. Pellen nu gevonden namens Feyenoord, doorkoppen richting Immers... ...maar zoals eigenlijk al in de hele wedstrijd, te hard... ...waardoor Pasveer de bal heeft. 1-1 is dus de stand, Rienstra heeft het balbezit... Namens Herakles kan opstomen richting de middenlijn. Daar nu overheen. Iets wat aan de linkerkant. Oet als aanspeelpunt vinden. En dat is ook niet altijd even gelukkig. Want die moet dan verleggen naar of Linskuns of de meegeschoven Rienstra. Maar doet dat dan weer onzorgvuldig. Waardoor het eindstation gewoon de doelman van Feyenoord is. Erwin Mulder. Lange bal richting Schaken. Streutker met de sliding. Bal over de zijlijn. En een ingooi dus voor Feyenoord. Streutker is een minuutje of tien geleden ingevallen voor Veldmaat. De centrale verdediger. Die zal wel geblesseerd zijn. Dat zal de reden zijn, denk ik, dat hij het veld heeft moeten verlaten. Dus de Wierdijk zit weer eens tussen een lange bal van Feyenoord in. Onderschept die bal dus, maar levert hem ook weer in. Bij Klaas maar de bal is over de zijlijn geweest. En dat is gebeurd nadat de Feyenoorder hem als laatste heeft getoucheerd. Het bord 21 gaat omhoog. En dat is een aderlating voor Iraklis uh, Almelo, hoor maar. Want Simon Chommer krijgt het applaus van het publiek. speelde een fantastische wedstrijd op dat middenveld van Iraklis Wordt nu vervangen door uh, Thomas Bruns. Hij raakte geblesseerd, Chommer Zal misschien ook nog niet helemaal een hele wedstrijd kunnen spelen. Spelen. Bruns dus in het vervolg, en dat is nog een minuut of 19, ja, je weet niet wat daarna nog komt, uh, in deze wedstrijd erbij. De stand is dus 1-1, met een sterker Herakles in dit beker treffen. Vandaag overleed Martin Koeman op 75-jarige leeftijd. De vader van Ronald en Erwin Koeman was tot het laatste moment zeer actief betrokken bij zijn club FC Groningen. Aan het begin van deze uitzending spraken we algemeen directeur van Groningen, Hans Nijland, die sprak van een groot verlies van een zeer betrokken clubman. Ja, gewoon een kerel die nog uh, uh, midden in de wereld stond, uh, werkte nog steeds. Hè, ondanks het feit dat Martin toch al 75 was, uh, werkte er nog steeds zes dagen in de week voor de club. Dus dit is een uh, enorme klap. Aan de telefoon nu uh, Jan uh, Menega, uh, journalist van uh, het Dagblad van het Noorden, maar vooral ook uh, goede bekende van de familie uh, Koeman. Goedenavond, meneer Menega. Hallo, goeiedag. Ja, gecondoleerd ook. Um, ja. Uh, Martin Koeman, ik zei al, was tot het laatst betrokken bij uh, FC Groningen. Uh, hij heeft een lange historie, hè, daar, uh, daar liggen bij, bij de Groningers. Ja, hij heeft een hele lange historie liggen bij de Groningers. Kijk, en, en ik, ik ken Martin ook al heel lang. Ik heb in een, uh, ja, in een vroege leven, zou ik bijna willen zeggen... heb ik nog met hem samen gevoetbald bij FC Groningen. Dus, en later ben ik hem weer tegengekomen uh, ja, als verslaggever. Dus ik, ik, ik heb ook een hele lange... Uh, ja, een lange, een lange, lange band werden opgebouwd eigenlijk. Ja. 500 ja. wedstrijden, hè, voor GVAV en, uh, en FC Groningen. Eén in land ook. Ja. Kunt, u dat, ja. kunt u zich dat ja. nog herinneren? Ja. Nou, daar kan ik me niet veel van herinneren, moet ik eerlijk zeggen. Er was tegen Oostenrijk is het uh, geweest, uh, heb, ik, heb, ik, uh, heb ik gezien. Maar daar kan ik me eigenlijk helemaal niks van herinneren. Ja. Maar Martin, ja, goed, en er was ook in die periode dat uh, spelers die in FC Groningen speelden, GVAV was het destijds nog, die kwamen eigenlijk ook helemaal niet samen voor het Neel zelf al. Want Erik Zwartje was voetbalcoach en die kwam nooit veel verder dan uh, Ajax en Feyenoord. En uh, nou ja, Groningen was heel ver weg, dat kwam niet nooit. Dus ja, ik denk als Martin gewoon in, uh, in het Westen had gevoetbald... dan had hij wel wat meer Interlands gespeeld. Ja, maar door die ene Interland is hij volgens mij wel de enige familie... Ja. met, met drie familieleden die Interlands hebben gespeeld. Dat maakt het, dat dat, maakt het natuurlijk wel ja. uniek. Dat maak je niet vaak mee. Nou, nee, nee, zeker. zeker niet. Uh, beschrijf hem eens als voetballer, want u zegt... ik heb, ik heb ook met hem gevoetbald, hoe was hij? Ja. Die? Nou ja, Martin, die was, dat was eerst. Hij kwam uh, van, van Blauw-Wit, is, uh, is hij gekomen. Toen ging hij naar GVV en hij was eerst aanvallen. Maar hij zakte steeds verder terug in het middenveld en later werd hij uh, centrale verdediger. Waar Ronald later ook furoren maakte. Maar Martin was een heel andere centrale verdediger. Die, die bleef zeker twintig meter achter de, uh, achter de verdediging hangen. En die, die inschuivende, inschuivende Libro's, daar had je er toen nog nooit van gehoord. Ja, goed, Martin was een hele, een, een, had een goede paas, had hij, kon goed koppen... Uh, ja, het was ook wel een, een, een, een kerel in het veld. En we zijn samen met Piet Fransen, Daar waren eigenlijk de twee, uh, de twee grote mannen van FC Groningen. Daarvoor, Tony van Leeuwen, al, maar die heb ik niet meer meegemaakt. Maar goed, Martin en, uh, en Piet Fransen, daar waren de grote mannen van FC Groningen. De iconen ook van FC Groningen. Dat zijn, ze, dat zijn ze geweest uh, nog steeds. Nou is het zo dat er uh, binnen die uh, familie Koeman natuurlijk uh, voetbal werd, uh, werd gegeten iedere dag. Ja. Um, dan zie je Ronald en, uh, en Erwin doorbreken. Allebei op een, uh, op een eigen manier. De een wat serieuzer dan de ander. Want de een wilde ja. nog wel eens de kroeg opzoeken... terwijl de ander ja. al langer zijn bed lag. Ja. Uh, en, en hij was dan de vader die daar, uh, die daar een beetje over moest ja. waken. Hoe was hij onder die, die doorbraken en, en de grote successen van zijn zoons? Nou ja, Daar was hij natuurlijk geweldig trots op. Kijk, <laughs> Ieder vader is trots op zijn zoon en zijn kinderen. Maar Martin was natuurlijk vast geweldig. En dat was natuurlijk hartstikke mooi. Die jongens kwamen, dat werden hele goede voetballers... Die hebben later internationaal geweldige prijzen gepakt ook. En Martin, die zei altijd... Wij dachten altijd... Erwin is de, is de beste voetballer. Hè? Erwin was ook de, de sierlijke jongen. De, de, de man met de mooie techniek. De paas. En, en, nou ja, dat was de, wij dachten... Dat gaat de, de, de beste worden. Maar Martin zei altijd... Wacht maar af, zegt hij. Ronald wordt de beste, zei hij. Dat is, dat is, ja, die had ook een bepaalde mentaliteit... Volgens, uh, volgens Martin... Die hem het ver zou brengen. En daar heeft hij dus wel gelijk in gekregen. Want ja, Erwin heeft natuurlijk een mooie carrière gehad... maar die van Ronald was nog veel mooier. Ja. Um, vervolgens um, weten we allemaal hoe het met Ronald en Ewen is afgelopen. Die gaan dan naar het buitenland, Barcelona, nou, Mechelen, noem, noem maar ja. op... waar ze allemaal gespeeld hebben. Um, Martin is eigenlijk altijd een nuchtere jongen gebleven, hè? Ja. ja. Toch? Ja, Nou ja, goed, Martin die is, die is op een gegeven moment naar Groningen gegaan... In, ik geloof in 63, nee, 63 of zo. Ja, en die is nooit meer weggegaan in Groningen. Hij heeft één keer de kans gehad... Om, uh, hij is nog een keer hoofdtrainer geweest bij Groningen... maar toen hij de kans gehad om trainer van Atletico Madrid te worden. Toen was Jesus Gili Giel... dat was toen de, de, ja, de wat excentrieke uh, voorzitter van Atletico Madrid... ook burgemeester van Maar Belja, en die was ook een beetje een verkeerde man overigens. Maar ja, goed, hij is later ook in de gevangenis terechtgekomen. Hij ja. kwam in de gevangenis terecht en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, hij was toen voorzitter van Atletico Madrid... en toen speelde Groningen tegen Atletico Madrid... voor die europa kunt toen. En toen wilde hij... Uh, uh, uh, Martin wilde hij halen als trainer. Maar goed, <laughs> Martin heeft het niet gedaan. Want, want het was eigenlijk niet de bedoeling dat hij zou gaan. Maar dan moesten zijn zoons, die moesten meekomen. Dat was ja. eigenlijk de opzet van die uh, meneer Giel. Ja. Ja, het, ja. Nou ja, goed. Het, is, het, is een, uh, het is een, blijft natuurlijk ook een Noord-Hollander, maar wij kennen hem eigenlijk als Groninger. Ja. Um, um, wat, wat, wat, wat, wat was zijn rol uh, de laatste jaren voor, uh, voor FC Groningen? Nou, de laatste jaren was, hij, was zijn rol vooral bij de jeugd. Hij was een beetje de geestelijke vader van de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij was altijd op het sport, eh, sportcomplex Corpus en Hoorn. Was, ja, daar, daar, daar, is, daar valt een geweldige leegte dat hij er niet meer is. Want hij valt er eigenlijk niet weg te denken. Hij was de jeugdcoördinator, hij was de begeleider van talenten. Ja, de jeugd was alles voor hem op een gegeven moment. Ja, en het afgelopen jaar... Kijk, hij was, op een gegeven moment werd hij ook ouder, dus hij ging wat minder doen... Maar hij, het uh, laatste seizoen, dit seizoen was hij nog deed hij nog wat scoutingswerkzaamheden. En dan was Martin wel iemand van oude stempel. Hij was er altijd en hij was ook, ja, een dag of zes in de week was hij toch wel met, met FC Groningen bezig. Hm. Martin was gewoon voetbal, die ademende voetbal, die art voetbal. Dit, dit was gewoon, ja, hij was voetbal, Martin. Ja. Yeah. Daar kunnen heel veel mensen die uh, actief zijn binnen een uh, of het nou een amateurclub of een profclub is... kunnen wel uh, een beetje voelen hoe het is als, als een van je pijlers van je club uh, op deze manier wegvalt. Ja. Uh, kunt u eens proberen te beschrijven hoe dit binnen FC Groningen aankomt? Nou, ik weet dat het heel hard is aangekomen. Ze hadden toevallig vanmiddag hadden ze een, een personeelsbijeenkomst. Die was al eerder belegd. En daar kwam toen het trieste nieuws. Toen belde Erwin, had toen gebeld met, uh, met Hans Nijlander, nou ja... En toen kwam het vrije nieuws en toen ja, dat is dus, hebben ze dat met z'n allen uh, wat geprobeerd te verwerken. En uh, ja, voor de club is het een geweldige slag. En ja, morgen speel ze voor de beker tegen NEC, maar niemand heeft daar eigenlijk op dit moment nog, nog zin in. En hij zal ook op een, uh, ja, op een geweldige uh, uh, manier worden herdacht. Hoe, hoe, hoe ze dat tries gaan doen, dat is ook niet helemaal duidelijk, maar dat het op een uh, indrukwekkende manier gaat gebeuren... daar ben ik al van overtuigd. Ja, ja, morgen uh, wordt hij natuurlijk herdacht... maar de, de echte ja. herdenking, heb ik begrepen... van Hans Nijland, gaat uh, komend, ja. komend week-einde plaatsvinden. Ja, uh, morgen is een minuut stilte en een uh, rouwband... maar goed, de, de zondag spelen ze weer tegen de nek... en dan uh, ja, vindt vind het, het grote eerbetoon plaats. Ja, ik, ik zei tegen Hans Nijland eerder vanavond... De, uh, er is een pijler onder FC Groningen weggevallen. ja. ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat was Hans Zijland met me eens. Vindt, vindt u dat ook? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. Dat vind ik ook wel. Martin Koelman bij Ersge Groningen, dat, was allemaal, dat is toch een twee-eenheid. Zoals Piet Fransen het, het Frans net eigenlijk ook is. Zijn, ja, die, die horen gewoon... Ja, op een gegeven moment alles valt weg. Je, je wordt allemaal ouder. En je, maar goed, zij het zijn mensen die horen bij Ersge Groningen. Die geven het... Ja, die zijn van de oude stempel. Die geven die club toch iets... iets Iets van een, ja, van een authenticiteit uh, geven ze dat, vind ik die club. Het is een heel treurig moment. Ja, de Koemantribune tribune krijgt in een keer een andere dimensie erbij, hè? Nou ja, het is wel heel mooi natuurlijk dat die Koeman-tribune er gekomen is. En Martin die blijft wat dat betreft altijd uh, voortleven in, uh, in uh, Bijers-Groningen. Maar niet Jong... alleen door die tribune overigens, hoor. Nee, nee, nee, zeker niet. Zeker niet. We stappen wat u bedoelt. Ja. Jan Menninga, journalist van Dagblad van het Noorden... maar vooral ook goede bekende van de familie Koeman. Dank u wel voor uw mooie woorden van Martin Koeman. Oké. Okay, Goedenavond. Jan Menninga dus over Martin Koeman. Vandaag overleden op 75-jarige leeftijd. We gaan uh, terug naar uh, de realiteit uh, van het voetbal van dit moment. Heracles tegen Feyenoord. Hoe lang nog, Ronald? Ja, ik zit, het is 1-1 na 80 minuten. Dus een uh, verlenging uh, nadert. Je kunt je toch afvragen wat dat voor invloed heeft. Hè? Dat uh, overlijden van uh, Martin Koerman op die spelers van, uh, van Feyenoord. Worden daar toch mee geconfronteerd. Kennen uh, hun trainer van Haver tot Gort en uh, weten dan... Ja, dat uh, Martin Koeman, die ongetwijfeld ook wel uh, met enige regelmaat... in de Kuip zal zijn geweest, dat die er niet meer is. Ja, dat, als je dat zo vlak voor een wedstrijd hoort... dan zal dat wel eens een weerslag kunnen hebben. Misschien is dat een verklaring voor het zeer matige spel van Feyenoord. Maar we doen Herakles uh, amloot recht tekort. Als we het alleen daarop uh, gooien. Want uh, het elftal van uh, de jongen marcheert goed. Heeft inmiddels uh, drie keer uh, gewisseld. Veldmaten, Linsen en Tjommer zijn eruit. Uh, Bruns, Kwanza en Streutka dus de vervangers. Maar het is uh, nog altijd 1-1 als uh, Herakles een vrije trap mag gaan nemen. En dat gaat gebeuren via Thomas Bruns. bal ligt bij de ja, Feyenoord rechterpunt van het strafstopgebied. Linkerkant dus van Heracles Almelo. En Bruns kan eens kijken wie er allemaal mee voorin zijn. Want die lange streuker is bijvoorbeeld mee. Rienstra is er. Ja, en Kwanza is, uh, is ook voorin. Nou, die is dan niet zo heel erg lang, maar loopt wel mee. Uh, te Wierik, die heeft wel lengte. Dus daar zal Bruns ongetwijfeld op gokken. Dan komt die bal in de buurt van de tweede paal. Daar is uh, toevallig Rienstra. Rosheuvel brengt die bal terug. Die in eerste instantie door uh, de vrij wordt weggekopt. Dan blijft er speler van uh, Heracles liggen. Geblesseerd liggen. Voelt eventjes aan uh, de pijnlijke neus. Ik denk dat dat uh, Mike Te Wierik is. Die loopt dan tegen de uitgestoken hand van Pelle aan. Maar er is absoluut geen opzet uh, sprake. Hovens hebben die twee natuurlijk nog een appeltje met elkaar te schillen. want het was uh, die ter aarde stortte in de kuip... toen Pelle een kopstoot uitdeelde in zijn richting. Nou ja, in elk geval iets met zijn hoofd bewoog. Te ging naar de grond... en Pelle was drie wedstrijden geschorst wat dat betreft. zal Pelle denk ik heb nog een appeltje te schillen... met die rechtsback van Iraklis Almelo. Hij kan zich in deze fase beter bezighouden... met het elftal van zijn ploeg. Hij is niet voor niets aanvoerder. Maar als er toch op basis van de tweede helft... een elftal verdient te winnen... dan is het toch echt de thuisploeg. Maar het is 1-1 in minuut 83. Als Basveer de bal aan de voeten heeft... dan is kijken. Wie er aan speelbaar zijn. Ja, Rienstra staat te uh, wuiven. Ik zie uh, Davidson ook uh, wuiven. Maar die is dan helemaal aan de andere kant. Het gaat uiteindelijk via Kwanzaa. Die dus een plekje in het elftal is kwijtgeraakt. En dat heeft uh, Herakles geen windeieren gelegd. Want zonder de al jaren aanwezige Ganees is het een stuk beter gegaan. Hij er, is er zes punten gehaald uit twee wedstrijden. Herakles met de balbezit. Streutke heeft als centrale verdediger de bal op eigen helft. Speelt hem nu over de middellijn naar Bruns, maar krijgt hem weer even zo snel terug. Omdat Feyenoord via Klaas die dan druk zet. Immers nou, neigt naar druk zetten. De bal gaat terug naar Pasveer. Lange bal vervolgens van de keeper van Herakles. Bedoeld voor Oet in een duel met de Vrij. De Vrij wint. Klaas die ontvangt. Klaas die verlengt. En schaken versnelt. Dan hebben we alles zo'n beetje gehad. En uiteindelijk houdt uiteind de bal niet binnen. En gaat Davidson weer ingooien namens Irakles Almelo. Het is geen hoogstaande wedstrijd, laat dat duidelijk zijn. Het is dat de spanning nog heel veel vergoedt. En dat is een conclusie na 84 minuten. Als kwamen Kwanza de bal heeft namens de ploeg die dus beter is. Dat kan ik blijven benadrukken. Maar ja, dat overwicht nog altijd niet. In doelpunnen weet uit te drukken. Zijn er mogelijkheden geweest? Ja. Maar dan toch ook met name schoten van afstand. Bella Sani en Chommer bijvoorbeeld. Maar echt de laatste doelgevaar van Herakles Almelo is ook alweer enige tijd geleden. Nu de bal richting de former. Hij is dus ingevallen voor Vilena. Pelle steekt op. Immers, maar pas weer. Is als die bal naast van het veld. Is net op tijd uit de goal. Pelle schudt wat met zijn hoofd. Immers ook, want die was te laat. En nu Rienstra stuurt uh, Oet de diepte in. Maar helemaal aan de linkerkant. Achtervolgd door de vrij. Gaat richting de cornervlag aan de linkerkant. Die Duitse splits van Herakles. Balletje even terug naar Bruns. Dan krijgt uh, Oet hem weer terug. En gaat die drie etages terug naar Davidson. De linksachter. En zijn we weer op de eigen helft van Herakles. Met uh, Streutker. Streutker in de breedte naar uh, Bart Schenkenveld. De oud dus. Die daar centraal staat. En het Boetius nog even met de schouder opving Daar voor Nijhuis of van Nijhuis een gele kaart voor gekregen Streutkar weer. Herakles is voorzichtig. Wil wel. Maar <coughs> wil vooral ook geen risico's nemen achterin. Dan maar een verlenging lijkt de gedachte van het elftal van Jan de Jonge. Dat nu balverlies leidt. Rosheuvel aan Boetjes Maar Boetjes vervolgens weer een bal in... In niemands land gespeeld. maar alleen Bart Schenkeveld zich ophoudt namens Herakles Almelo. Bal gaat weer naar Kwame Kwanza. Kwanza naar Bellasani. Bellasani staat nog op eigen helft in de as van het veld. Kijkt eens wat om zich heen. Nou, het kan weer naar Rienstra. Dan weer naar Bellasani. En Feyenoord staat stil. Houdt probeert in elk geval de lijn kort op elkaar te houden. En het speelveld dus kort. Waardoor de bal bij Herakles snel moet rondgaan. En die snelheid gaat mis bij Oet. Maar dan balverlies van Immers. Kwanza wil dan in één keer Oet wegsturen. Daar zit weer het uitstoken been van de vrij tussen Immers. Nou, vindt dan wel de vrije man. In Del Maat Feyenoord nu een keer. Over de middenlijn heen. Aan de rechterkant. Met hulp van Schaken. Die krijgt de bal nu aangespeeld. Schaken trekt Davidson in ook van mee uit de verdediging. Maar moet ook weer terug naar Klaasie. Wat nu is het de beurt aan Herakles-Omelo. Om de linies kort op elkaar te houden. En het speelveld dus klein. Met Joris Matthijssen steekt de vijandelijke helft op. Aan de linkerkant. Speelt naar Boetius. Ja, een individuele actie van hem kan nog wel eens het verschil maken. Boetius komt inderdaad van links naar binnen. Nog altijd Boetjes En krijgt dan een zetje van Tewirik maar een zetje volgens de regels, volgens Nijhuis. Waardoor Herakles Almelo er weer uit kan komen. Nu met Bellassani, Bellassani met Vormer aan de rechterkant. Doet hij slim. Die oud Spartaan speelt de bal aan. Tegen Ruud former En dan gaat hij over de zijlijn. Herakles Almelo gaat gooien. We gaan ja, de absolute slotfase in. Maar dat is wel de absolute slotfase van de officiële speeltijd. Want de verlenging lijkt hier toch aanstaande te zijn in Almelo. Na 86 minuten is het 1-1.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 inside for girls, this ain't a love song. De spanning is uh, groot, hoor, bij Heracles tegen Feyenoord. De stopfase. Tenminste, vooralsnog, Ronald. Ja, het is 1-1 en we zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En nu zie je het armoedigen van Feyenoord... dat uh, uiteindelijk een, een aanval van Heracles afslaat... dan toch twee mensen vrij heeft in de as van het veld. Het enige wat Ruud Vormen moet doen is de bal daar krijgen. En daar zit dan toch uiteindelijk weer Thomas Bruns tussen. Oftewel, niet goed uitgespeeld. Feyenoord zit niet lekker in zijn vel. En Heracles kan tot nu toe niet profiteren. We hebben net een uh, vrije trap gezien... omdat uh, de die denkt strikt volgens de regels dat Nijhuis daar ook wel geel voor kunnen geven. Dan had de Vrij weggemoeten. Want die heeft in de eerste helft ook al een gele kaart gekregen. Pasveer heeft de bal aan de voeten. Het lijkt erop alsof Iraklijs denkt, laten we maar gokken op de verlenging. En dan proberen, omdat de overwicht dat we hebben uit te drukken in doelpunten. Uh, anders kan ik het eigenlijk niet uh, verklaren. Het is wel voorzichtig. Maar ja, je kunt natuurlijk ook de deur niet uh, openzetten achterin. Drie minuten extra speeltijd gaat nu in. Wordt nog even bevestigd door de speaker hier in Almelo. Als Del Jammaten en Ruben Schaken de bal hebben namens Feyenoord... Dat hij niet eens zo heel erg veel geweest is. Pellen, rand, gebied, Geeft hem mee op Schaken. Komt hij de beslissing? Nee. Daar is Remco Pasveer. Die zich dan toch ook in de tweede helft nog even mag onderscheiden. Met de benen redt hij op die inzet van Ruben Schaken. Maar het geeft wel aan hoe makkelijk het kan gaan. Want dit was één keer pellen zoeken, één keer steken. En op volle snelheid Ruben Schaken het strafschopgebied in. En dan zat hij er toch bijna in. Maar Pasveer is ook de man in vorm bij Herakles. En redt dus met de benen de aanvoerder. Nou, dan komt Herakles nog een keer. Ja, met wie? Met Bruns aan de linker. Kant wijst, kijkt en zoekt. Nee, het is Bella Zani. Die probeert nu uh, Kwanza te bereiken. Aan de linkerkant van het veld zit de Feyenoordbeen tussen. Dat uh, behoort aan uh, Del Janmaat. En Irakles mag nu de hoogte van het Veinoortstrafsobgebied gaan uh, ingooien. Dat gaat Davidson doen. De Australische linksachter. Die doet dat over het algemeen ver. En daar rekent men nu ook op. Want je ziet dat uh, de spelerspositie kiezen in het strafsobgebied. Oet kan niet doorkoepen, omdat hij geklopt wordt door de vrij. Dan brengt Bella Zani de bal terug. En krijgt Bella Zani de bal voor zijn voeten. Nee, Oet. De redding van Mulder. En dan gaat de bal naast. Via Rosheuvel. Ja, dit is dan de Herakles-kans. Die volgt op die van Feyenoord. Zodat het toch nog even heel erg spannend wordt in die absolute slotfase. Eerst het afslaan van die uh, Herakles-aanval. Bella Sani even kort met Rosheuvel. En dan lijkt Oet te kunnen profiteren. Als Feyenoord dus die bal niet wegkrijgt en Mulder er nog tussen zit met zijn benen. Maar uiteindelijk uh, kan Mulder opgelucht ademhalen en kan hij de doeltrap gaan nemen. Het moment Herakles. Misschien wel het grootste gevaar van de afgelopen 15 minuten. Lange bal van Mulder. De extra tijd, de tik. Dus weg. En we lopen dus richting de verlenging. Als Pasvier de bal heeft namens uh, Irakles... hem um, geeft aan Streutker. Streutker, Rienstra. Maar dat is allemaal voor het uh, eigen strafschopgebied. Pelle en uh, Linsen maakten de doelpunt. De lange bal richting Oet. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. En dat signaal wordt ja, logischerwijs natuurlijk overgenomen... door uh, Nijhuis, de scheidsrechter. Het advies van zijn uh, grensrechter. Ja, we kunnen hier niet goed zien omdat er geen 16-meter-camera is... zoals dat uh, in uh, vakjagon heet. Of het uh, daadwerkelijk buitenspel was voor de Mark Oet. Maar de grensrechter... was. Gedecideerd. Op het moment dat die lange bal van achteruit kwam, stak hij de vlag omhoog. Ja, Oet ging er nog wel achteraan. Denk wel, nou, misschien neemt Nijhuis dat signaal niet over? Deed de scheidsrechter uiteraard wel. Erwin Mulder met uh, de doeltrap. Er wordt nog een lange bal. Richting Graziano Pelle of uh, richting Lex. Immers het wordt Kwanza. Die krijgt vlak van eigen straf op gebied de bal op zijn hoofd. Immers dan nog een keer. Maar Schenkenveld werkt weg. Martens die brengt terug. En dan uh, Immers die. Uh ...ervoor zorgt dat Boetius niet aan de bal kan komen. Pasveer krijgt hem terug. Lange bal van hem. Oet verlengt met de hak. Op wie? Ja, op vormer en vormer heeft hem dan weer te pakken. Vormer naar Jamma. Jamma had weer een lange bal. Weer op het hoofd van een verdediger van Heracles. Rosheuvel verlengt Weer op het hoofd van De Vrij. Het hoofd van Kwanzaat. Die is nu een beetje op en neer tikken. Uiteindelijk is Rienstra de man met rust aan de bal. Geeft hem op Bellassani. Bellassani op Rosheuvel. En dan zegt de Nijhuis, laten we wat drinken. En dan gaan we in het komende half uur eens kijken of er dan wel een doelpunt gemaakt kan worden. Oftewel, in de, de lijn der verwachting, in de lijn van deze avond... is ook deze wedstrijd niet in 90 minuten beslist. En uh, gaan we straks dus verlengen in Almelo bij een 1-1-stand. Goed, AZ is door, Roda door, Kuik door, FC Utrecht door... en straks dus Heracles of Feyenoord door. Morgen nog twee wedstrijden, daarbij onder meer... IJsselmeervogels Ajax. Mike van der Laar van IJsselmeervogels, goedenavond. Goedenavond. Uh, zit je te kijken naar een van de wedstrijden, of niet? Nee, Oh. Helaas niet. Nee, want... De uh, ja. televisie staat uit. De televisie staat uit. Oké, okay. ik had verwacht dat je misschien wel naar een van de toekomstige tegenstanders zat te kijken... maar dat doe je dus niet, begrijp ik. Nee. Uh, uh, jij speelde in de jeugd van Ajax. Uh, even voordat ik het, dat ik het helder heb. Hoe lang heb je bij Ajax gespeeld? Uh, in totaal zeven jaar. Oké. Okay. En, en waar moet, welke elftallen moeten we dan denken? Vanaf de E2 tot de C2 en een uh, stagejaar. Oh, kijk aan. En, en dan, ja, dan heb je dat toch maar mooi meegenomen. Uh, daarna dus niet gered richting de hoofdmacht. Was dat een grote teleurstelling toen dat niet lukte? Uh, nee, en, uh, ik, uh, ik zat in de D2 en ik uh, stond tegenover Joël Veldman. Oh. En uh, Joël, ja. je ging van de, C, uh, van de D1 naar de C1. En ik ging van de, C2 naar de, C, uh, van de D2 naar de C2. Ja, hoe is het dan om morgen tegen hem te spelen? Ja, voor, voor mij is het gewoon een goed gevoel. Uh, ik speel nu bij IJs daar heb ik het ook naar mijn zin. En uh, dat is het mooiste allemaal club wat er is. En uh, ja, met Ajax betreft heb ik helemaal niks meer eigenlijk. Nee? Je bent er een beetje klaar nee. mee? Ja. ja. Maar ja goed, je speelt, je speelt nog, wel eens, nog wel eens in een shirt dat heel erg op het Ajax-shirt lijkt, of moeten we dat zo niet zeggen? Nou, ja, het zit wel, maar de rest niet. Nee, zo is het. Uh, tegen wie uh, hoop je morgen eigenlijk te spelen? Ja, ik zal, als het goed is sta ik op het middenveld. Dus, uh, dus dat is Cerrero, uh, uh, Klaassen en uh, blind. Ja. Heb je de, de wedstrijden tegen uh, of de laatste wedstrijd tegen, tegen Barcelona of tegen Milan, of welke wedstrijden je ook gezien hebt in de Champions League? Uh, vanaf het moment dat je weet dat je dan tegen eigenlijk moet spelen, ga je dan anders naar die wedstrijden kijken? Uh, ja, zeker. Je gaat kijken hoe ze spelen en. Uh... Wat ze doen en uh, ja, je pakt toch wel wat dingen op wat, uh, waar ze uh, de kans uit krijgen. En uh, dat neem je wel mee. Ja. Wat is de strategie morgen? Hoe moet je Ajax bestrijden? Ja, uh, we hebben een heel uh, lopend middenveld. En uh, wij moeten als middenvelders gewoon voor uh, meelopen en uh, overgeven. En, uh, en gewoon uh, ons eigen spelletje gaan spelen. En uh, ja, kijken we, uh, hoe lang we de 0-0 kunnen houden en misschien een doelpunt maken. Ja. Wat is het droomscenario van de wedstrijd van morgen? Winnen. Ja, oh, dat maakt niet uit hoe natuurlijk. Nee, maakt niet uit hoe. Nee, nee, nee, kan ik me voorstellen. Hey, de, nou, je zit natuurlijk ook in uh, IJsselmeer, volgens mij in Spakenburg en omgeving. Is het een grote wedstrijd? Ik, ik neem toch aan dat het is uitverkocht? Ja, het is uitverkocht als het goed is. Ja. Ik begreep ook zelfs dat er lange rijen waren voor, uh, voor de kassa's. En dat lang niet iedereen erin kan, die erin uh, uh, zou willen. Hoe ja, ziet nou... Ik uh, begreep dat je eigenlijk al in je bed had willen liggen, hè? Ja, uh, zeker. Want? Eigenlijk wel, ja. Want is dat altijd zo, een, een dag voor zo'n wedstrijd... dat je dan vroeg naar bed gaat? Nee, uh, morgen moet ik gewoon weer gewerkt worden, hè. Je gaat morgen werken? Ja, een half dagje. Oh, nou, Wat doe je voor werk? Ik ben uh, een dus je gaat er eerst morgen een plafondetje in hangen... en dan ga je tegen Ajax voetballen? Dan gaan we tegen Ajax voetballen. Is dat, de, heel veel mensen die, die nu luisteren... die denken, nou, dat kan er gewoon helemaal niet? Ik bedoel, dat... ja, nou, je, zie, je ziet dat het kan, hè? Ja, dat gaan we morgenavond zeker zien, ja. Dus dan ja. ben je om 12 uur, is het dan klaar? En hoe laat komen jullie dan bij elkaar? Uh, wij, samen om half zeven. Om half zeven? Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En, uh, en dan op uh, voor uh, de strijd tegen Ajax. Uh, ik kan me voorstellen dat het een, een hele bijzondere ervaring gaat worden... voor iedereen in Spakenburg en omgeving. Hè? Ja, zeker. En ook voor, voor ons uh, als team heel erg. Ja, zeker. Dus. Doen eens een voorspelling morgenavond. Ik denk uh, 1-3, maar ik hoop dat we winnen met uh, 1-0. Je denkt 1-3, maar je hoopt dat je wint met 1-0? Ja. Doelpunt, drie minuten voor tijd? Uh, ja. Door? Thomas Veit. Oké, okay. hij staat genoteerd. Is goed. We gaan je morgen bellen als het uitkomt. Uh, ja. Veel succes met het plafonnetje hangen morgen eerst. En dan succes met de wedstrijd, hè? Ja, dankjewel, man. Dankjewel. Dag. Joe Mike van der Laar, waar staat? dat? Zo kan het ook, hè? Amateurclub uh, club. eerst uh, werken en daarna tegen Ajax uh, voetballen. De charme van het bekerternooi. Je kan zien hoe het kan eindigen met de Kuik eerder vanavond. Dat is dus met de 2-1 won van MVV. De koploper in de eredivisie, Vitesse, ligt eruit. Het verloor met 3-1 van Rode Eze. Bas sprak na afloop met een ontevreden, natuurlijk... Vitesse-coach Peter Bos. Ik heb je een beetje in de gaten gehouden vanavond. En eh, laat ik zeggen, langs de lijn tijdens de wedstrijd... je maakte niet een hele gelukkige indruk. Eh, hoe heb je de avond beleefd? Nee, dit is niet uh, een gelukkige en goede avond geweest. Nee, dat zag je in het begin al aankomen. Tenminste, ik er wel. Ja, en waar zag je het aan aankomen? Omdat ik de, de scherpte, de agressiviteit miste. Wat de basis is van, van welke goede prestatie dan ook. Ja, het oogt een beetje alsof de spelers dachten... Nou ja, Beker, ik weet niet of we er wel zin in hebben. Ik weet uiteraard niet wat de spelers denken. Nee, maar zo oogt het een beetje. Zo oogt het, ja. En um, kan je dat nog repareren in de rust... Mijn ervaring als speler is dat als je niet goed aan de wedstrijd begint... dat het bijna nooit meer omgedraaid kan worden. En ik denk dat dat bewijs vandaag wel weer geleverd is. Ja, dus eigenlijk wist je na tien minuten al dat het niet zou gaan worden? Iets eerder. Ja. Dus dan heb je een hele zware avond gehad. Dan zijn het lange negentig minuten, ja. En kun je het begrijpen dat een ploeg die trots bovenaan staat... en in het recente verleden geweldig goede wedstrijd heeft gespeeld... hier vanavond zo voor de dag komt? Nee, totaal niet. En wat doet een trainer dan de afloop? Nou, direct na afloop niks. Jullie te woord staan. En wat gaat de trainer morgen doen? Ja, daar gaan we zeker. de bus terug? Nou, de bus terug niet, want ik vind dat niet de momenten. Maar morgen zullen we daar zeker op terugkomen. Omdat, zoals in heel Nederland, hoor, maar ook deze hele jonge groep... dat zal moeten leren. Ja, want dat hoort niet bij een ploeg die bovenaan staat. Nou, maar dit hoort bij geen enkele ploeg. Ook niet als je in de middenmoot staat. Want dan was ik er net zo ziek van geweest. Dat moet je leren. Ja, en heeft dat er misschien ook mee te maken dat wij in Nederland eigenlijk de beker nooit heel serieus nemen? Dat dat misschien nog meespeelt? Dat ze zeggen, ach ja, het is maar de beker. Nee, want dat vind ik onzin. Ik vind dat Nederland de beker wel serieus neemt. Ik denk dat iedere ploeg heel graag die beker wil winnen. Uh, wij zeker, ik zeker. Dus dat, uh, dat ben ik niet met je eens. Vitesse, uh, wanprestatie, trainer, boos. Dat is eigenlijk de conclusie in vier woorden. Nou, die, die woorden mag jij allemaal gaan gebruiken. Die zul je mij niet horen bezigen. Ik ben uh, niet tevreden, mee. Peter Bos, duidelijk niet tevreden na de 3 En nederlaag tegen Rode JC. De verlenging is gaande van Heracles tegen Feyenoord. Roland van der Geer. Ja, het gaat niet goed met uh, Feyenoord. Het is uh, natuurlijk nog 1-1. Uh, maar Feyenoord staat nu ook met 10 man. Omdat Stefan de Vrij, die al geel kreeg in de eerste helft... nu eigenlijk als hij uh, aanvallend uh, bezig is... Uh, ziet dat Feyenoord balverlies leidt. Vervolgens uh, probeert als Schenkeveld de bal uh, opdrijft... Uh, met een sliding uh, alles te corrigeren. Maar te laat is. Uh, Schenkeveld naar de grond werkt. En uh, uiteindelijk zegt Nijhuis... Nou ja, ja, daar kan ik niet anders dan geel voor geven. En uh, ja, 1-1 is 2. Dus uh, exit uh, Stefan de Vrij. Uh, Feyenoord dus met 10 uh, man over... Dat het al zo moeilijk heeft dat Feyenoord hier vanavond op het kunstgras in Almelo tegen Heracles dus. Ja, we zijn net begonnen aan het tweede gedeelte, of het eerste gedeelte van, van de verlenging. Vier minuten inmiddels als Heracles nu het balbezit heeft met Schenkenveld. Speelt nu naar Mike de Wierik, de rechtsachter. Het zou wat zijn dat Feyenoord twee keer in korte tijd schade oploopt tegen Heracles Almelo. Eerst een thuisnederlaag in de Kuip en nu toch ook gewoon uh, bibberend eigenlijk hier op het veld staat. Het is dat Heracles niet kan doordrukken. Anders was deze wedstrijd al lang in de tas geweest. Feyenoord krijgt nu wel de bal uh, als uh, op een presenteerblaadje aangereikt. Maar vervolgens verspeelt Feyenoord die bal ook weer even zo makkelijk. En is daar het schot van Thomas Bruns. Nou ja schot, het is een uh, afzwaaier met een hoofdletter A. Het is in elk geval een poging tot schieten. De bal gaat uh, in de tribunes en uh, de doeltrap kan door Erwin Mulder worden genomen. Ingrijpen natuurlijk van Jean-Paul van Gastel. Man die uh, vanavond uh, Ronald Koeman uh, vervangt. Haalt een aanvaller naar de kant. Dat is logisch. Ruben schaken. En voor hem komt uh, Sven van Beek als uh, tweede centrale verdediger uh, te staan naast de Jordis Matthijssen. Dat is iemand die, waarvan Komal zei, ja, die kan ik zo opstellen. Die ontwikkelt zich ontzettend goed. Die jonge, normaal gesproken ja, centrale verdediger of rechtsachter. Hij staat er dus in het restant van de wedstrijd. Vijf minuten bezig in de eerste verlenging van Herakles Feyenoord. En nog altijd die 1-1 stand. De meest spectaculaire wedstrijd van vanavond was wellicht AZ tegen Heerenveen. Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 2-2 na verlenging. Um, vijf seconden voor het einde van die verlenging stond het nog 2-1 voor AZ. Maar toen een penalty die Thierk binnenschoot, 2-2, en dus penalties nemen. Heel veel penalties had vervolgens AZ nodig om door te gaan naar de volgende ronde. En die houtkamp sprak met AZ-speler Jeffrey Gouwleeuw, ex-Heerenveen. Hey, twee, dit was een, uh, een prettig potje, denk ik, ook voor jou. Ja, natuurlijk tegen mijn oude club. Dat uh, is altijd leuk. Uh, alleen dat het zo lang, uh, zo lang duurde, dat was minder natuurlijk. En de uh, ja, laatste, laatste seconde is die strafschop ook nog. Terecht of niet, dat weet ik niet. Maar uh, ja, we hadden het gewoon veel eerder moeten beslissen. Je zegt tegen mijn oude club, speelt dat nog? Nou, ik moet zeggen dat uh, de eerste competitiewedstrijd uh, daar in Heerenveen wat speciaal was. Omdat ik natuurlijk af voor het eerst toen uh, daar terugkwam. En nu uh, ja, is het gewoon een wedstrijd zoals, zoals elke die gewoon gewonnen moet worden. Doordat AZ de Beker heeft gewonnen en Heerenveen heeft dat uh, vier jaar geleden gedaan. Heeft het Beker dan voor deze clubs meer cachet? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat voor iedere club uh, een, een mooie prijs is natuurlijk. Iedereen wil zo ver uh, mogelijk komen en uh, dat geldt ook voor ons. Want... Dit was echt een bekerwedstrijd. Ja, kansen over en weer. Ik denk dat wij uiteindelijk ook meer kansen hebben gehad. Uh, we hadden het gewoon veel eerder moeten beslissen. Heeft zo'n wedstrijd als vandaag, en dan het toeval wil dat je zaterdag ook tegen elkaar speelt, heeft dat nog invloed op elkaar? Ja, meestal zijn bekerwedstrijden niet te vergelijken met contitie-wedstrijden. Maar uh, ja, als wij zaterdag weer winnen, dan, uh, dan vind ik het goed. Ja, maar ook de onderlinge, hè, af en toe was het aardig geïrriteerd uh, tussen sommige spelers. Kan dat zaterdag ook weer zijn uitwerking hebben? Nee, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Uh, het hoort er ook bij bij de beker. Hun willen graag door, wij willen graag door. Uh, iedereen heeft er alles voor over natuurlijk, om te winnen. En, uh, ja, uiteindelijk zijn wij wel verdiend uh, de winnaar, denk ik. Je werd uitgeroepen tot uh, man van de wedstrijd. Tegen jouw club, dat moet er wel heel speciaal zijn? Ja, natuurlijk. Ja, het is eigenlijk altijd wel, wel mooi natuurlijk als je man op de match bent. Maar tegen jouw club is het toch net even iets mooier. Af en toe, voor je spitsen nog een balletje extra erin schieten, want zoveel kansen hebben jullie gehad. Dat zou wel mooi uitkomen. Ja, dat zeg ik. We hadden het veel jullie kunnen beslissen. We hebben heel veel kansen gehad en daarna hadden we het wat rustiger gehad, denk ik. Dankjewel. Jeffrey Goudel was dat ex-Herenveen. Weer even kijken bij de verlenging van Heracles. Feyenoord, Ronald. De acht minuten zitten er bijna op. Het is nog 1-1 als Rosheuvel er even vandoor is namens Heracles aan de rechterkant. Maar net op het moment dat hij de bal voor wil geven zit er een Feyenoordbeen tussen. Corner dus voor Heracles. Feyenoord met tien, nadat dus de vrij met twee keer gril van het veld moest. En Heracles nog altijd met elf man. Corner nu uh, vanaf de rechterkant te nemen door Bruns. Wordt doorgehakt door Kwanza. Niet goed. Pelle werkt weg uit eigen strafstopgebied. Krijgt hij die bal ook daadwerkelijk weg. Nee, die blijft met een wat raar effect daar hangen. Uiteindelijk is het Jan Maat, die zorgt voor het betere opruimwerk. En vervolgens pakt Bruns die bal weer op. Geeft hem aan... Ja, wie is dat? Belassani Aan de rechterkant. Probeert nu met een actie die bal voor te zetten. Nou, moet wel twee man uitkappen. Nog altijd Sani. Geeft hem maar terug aan Bruns. Die heeft een fantastische trap. Legt die bal heel makkelijk voor de goal. Nou, wordt weggekopt. Daar komt Kwanza. Daar komt Kwanza. Nee, Kwanza moet eerst een man uitspelen. En dat staat nou niet op zijn prioriteitenlijst. Kwanza is een prima controlerende. Middenvelder, maar echt een man uitspelen is hem niet gegeven. Feyenoord er nu snel uit. Pelle ontvangt, Pelle kijkt lang om zich heen en dan kan Iraklis weer terugkomen en kan deze counter van Feyenoord onschadelijk worden gemaakt. Zo gebeurt het dus wel het een en ander, maar is dit ja, het is spannend, maar heel spectaculair is het natuurlijk niet. En je moet nog maar eens kijken hoe het nu gaat. Als Iraklis het slim doet, dan moet het natuurlijk deze uitputtingsslag tegen tien Feyenoorders kunnen winnen. Twee ploegen die vorig jaar in de kwartfinale zijn uitgeschakeld. Nu gaat één van de twee maar naar de kwartfinale. Maar het valt eigenlijk nog niet te zeggen wie dat is. We spelen 10 minuten in de eerste verlenging als Herakles het balbezit heeft. Maar er zijn niet zo heel veel kansen in dit hele duel. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Het is 1-1 in Amelo. Zijn moet schreeuwen. Formidable. Formidable. Je was formidable. Je was formidable.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 Le j'étais formidable. Tu étais formidable. J'ai trop aimé un formidable Ronald. Ja, schot van Bella Sani in de korte hoek. Goed gered door Erwin uh, Mulder. 13 minuten in de eerste verlenging gespeeld vooral de die 1-1 stand dus in Almelo. Als ik Nijhuis zie fluiten, maar niet helemaal precies weet waarom. Oh, vrij tap voor Heracles. Nou, zal een overtreding van Pelle geweest moeten zijn. En balbezit dus voor de thuisploeg. Zoeken naar Rosheuvel, die uitglijdt. Maar toch, ondanks de aanwezigheid van Martensin... die in balbezit blijft, terug naar Twierik Te Twierik Te weer terug naar Schenkenveld. Dat is de achterste verdediger van Heracles. Hij verplaatst naar Davidson. De Australië, die maar weer eens mee opkomt. Daar de assistentie heeft van IJlas Bellassani. Davidson krijgt de bal terug. Davidson met het linkerbeen. Nee, zoek naar een kaats. En dan zie ik een speler omvallen. Dat is Mark Oet. Die uh, probeert daar een penalty te versieren ten opzichte van Matthijssen. Nou ja, dat trapt Nijhuis niet in. Het ging ook allemaal wel erg opzichtig. Door die uh, Duitse spits van Herakles. Dus ik denk dat Nijhuis het hier bij het rechte eind had. Weer Herakles. Dat uh, probeert Oet te vinden. Met uh, Hangen en Wurgen, met Davidson. Nee, Van Beek is het. die vlak voor eigen gestraft op gebied ingrijpt. En de bal terugspeelt naar uh, Erwin Mulder. Lange bal van de doelman. Voor Pelle. Die weer inlevert bij Davidson. En daar gaat Herakles weer met Bella's. Martani met Bruns richting de achterlijn. Duwtje van Van Beek. Maar volgens de regels. En dan doet Van Beek dat eigenlijk heel goed. Sterker nog doet de rest ook goed. Wat levert in bij Graziano Pelle. Maar die levert weer in bij Raakles Almelo. Nou, 14 minuten. We gaan richting het einde van de eerste verlenging. 1-1, nog altijd. Kijken wat er allemaal gebeurd is vanavond. Laten we beginnen bij AZ en Heerenveen. Dus er werd 2-2 na verlenging na een 1-1 ruststand. Een 1-1 na 90 minuten. AZ wint vervolgens na strafschoppen. 0-1 Sier. 1-1 Johansson. 2-1 Johansson. En dan je in de dying seconds van de wedstrijd 2-2. Een zinderend duel. Dat pas na het nemen van strafschoppen. Dus in het voordeel van AZ werd beslist. Leuk voor de man of the match. Jeffrey Gouweleeuw. Die een verleden heeft bij Heerenveen. Ja, natuurlijk tegen mijn oude club. Dat is altijd leuk. Eh... Uh... Alleen dat het zo lang, zo lang duurde, dat was minder natuurlijk. En de uh, ja, laatste, laatste seconde is die strafschop ook nog. Terecht of niet, dat weet ik niet. Maar uh, ja, we hadden het gewoon veel eerder moeten beslissen. En Rode Vitesse werd 3-1. Na 0-0 ruststand, 1-0 Hupperts, 1-1 Van Arnolds 2-1 Huscher, 3-1 Hupperts, Roda wint dus de eerste wedstrijd onder interimcoach Rick Plum. Toch wil Guus Hupperts niet van een schok-effect spreken. Ja, ja, ik denk het niet. Uh, ik denk dat wij als spelersgroep gewoon hebben gezegd van... Uh, eigenlijk dat hier en niet verder. We, mogen dit, ons dit eigenlijk, uh, we hebben het al veel te ver te laten gebeuren, zeg maar. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat we hebben gezegd uh, met iedereen van dat uh, ja, hier niet verder. En nu moeten we moeten weer uh, laten zien dat we er wel voor kunnen vechten. Voor Vitesse, de koploper in de Eredivisie, zit het bekertoernooi erop. Vitesse-coach Peter Bos zegt dat hij de nederlaag al vroeg voelde aankomen. Omdat ik de, de scherpte, de agressiviteit miste wat de basis is van, van welke goede prestatie dan ook. Kan FC Utrecht werd 0-2 na 0 en ruststand. Nienhuis een eigen goal 0-1 en de ridder 0-2. In de tachtigste minuut werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd... omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid door Utrecht supporters. Utrecht na de laatste acht, klusje geklaard. Al dus, Eduardo Duplam. We zijn heel blij mee. We hebben, echt, uh, we hebben het weg gedaan. We waren uh, ja, daarvoor gekomen en we hebben gewoon precies uh, uitgevoerd... wat we wilden doen. Idoard Voor Cambuur zat het er niet in vandaag... al probeerde de Vriezen het nog met een alles-of-niets offensief. Dat zag ook de trainer, Twijt Lodeweges. We gaan, gewoon, we gaan er gewoon op gokken. Dus, dus nog meer. We zijn echt helemaal één-op-één gaan spelen. We zijn heel veel aan het gooien geweest. en uh, De lange bal aan het spelen geweest. Nou, met het risico dat je ook zomaar een derde goal om de oren kan krijgen. Maar we hebben tegen elkaar gezegd... als je het niet probeert, dan vergeef je jezelf nooit. JFC Kuik tegen MVV Maastricht werd 2-1 na een 2-0 ruststand. Ben Ahmed van Veen en Schaap in eigen goal maken de, de doelpunten daar. Topklasse JFC eh, Kuik bereikt de kwartfinale dus van de beker. Een ongekende prestatie, maar ook een terechte. Volgens de trainer Hans Kraij junior van Kuik. Ik denk dat je 60 minuten lang een afjagend eh, JFC Kuik gezien hebt... die A, fitter was en ook B, beter voetbal. Dinsdag al Excelsior tegen Peck Zwolle. 1-4 na 0-2 ruststand. 0-1 Benson, 0-2 Benson, 0-3 Hiewat, 1-3 Veldwijk en 1-4 Agente. Goed, Zwolle won dus eindelijk weer eens. In de eredivisie wacht Peck al ruim twee maanden op een zege. Maar trainer Ron Jans was ondanks de eenvoudige overwinning kritisch op zijn ploeg. Het is natuurlijk heel prettig als je gewoon heel snel met 2-0 voor staat. Daarna had ik wel zoiets, nou moet je doordrukken. En. Uh... Als we zaterdag willen winnen bij Feyenoord... dan, dan moeten we beter counteren, bijvoorbeeld zoals, zoals de derde goal die we maakten. Want ik, ik vind dat we eigenlijk nog Excelsior te lang in de wedstrijd hebben gelaten. Morgen om kwart voor zeven wordt er afgetrapt in Groningen... met een minuut stilte voor Martin Koeman. Groningen speelt tegen NEC om kwart voor negen. Er zijn meer volgens Ajax. Geplaatst voor de kwartfinales inmiddels Pexwolle, Zwolle, AZ, Roda, Kuik en FC Utrecht. Morgenavond wordt er geloods en dan zit in het potje Heracles Almelo of Feyenoord. Daar wordt voor de lengte, van We gaan beginnen aan de tweede verlenging. Uh, Immers en Pelle staan klaar voor de aftrap. Pelle die uh, al, het lijkt bijna op een andere dag, heeft gescoord zo lang geleden. Hij opende de score al vroeg in de wedstrijd. Linsen maakte de gelijkmaker in de tweede helft geen goal... en in de eerste verlenging ook niet. Daarom nu de tweede verlenging dus uh, begonnen. En uh, nou, nu maar eens kijken of er een elftal is... Dat tot scoren kan komen in de wetenschap dus. Even voor alle duidelijkheid dat Feyenoord dus al een paar minuten met tien man speelt. Omdat Stefan de Vrij zijn tweede gele kaart kreeg in de eerste verlenging. Rosheuvel terug naar de Ter Wiering. Opgejaagd door Martins Indy. Ik zag net wel een aantal spelers van Herakles Almelo geholpen worden aan de kramp. Nou ja, en ook van verholpen worden. Uh, goed, het is hier 1-1 na uh, ja, een half minuut in de tweede verlenging. We zijn er bijna doorheen. Ik u, meld u nog even dat uh, Raya Casablanca zich verrassend geplaatst heeft... voor de finale van het WK door het favoriete... Al, uh, hoe heet dat? Uh, Atletico Mineiro bij Brazilië te verslaan met 2-1. In die finale spelen ze nu tegen Bayern München. Goed, tot zover. Zometeen ontknoping van Irakers Feyenoord in het oog met Rob Trip. Goedenavond. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. De schaduwpremier wordt hier in Den Haag genoemd.